Morgen van Zandvoort, de eerste keer dit jaar vanuit Hotel Hoogland, waar iedereen natuurlijk weer welkom is om koffie te komen drinken. Um, naast mij zit uh, Geer Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, Ook nog nee, een heel goed nieuwjaar. Nee, ja, uh, nou ja, dat Zandvoort het heeft, dat wisten we al, maar nog altijd leuk om te horen. Uh, wat gaan we allemaal doen? In de eerste uh, uur? Als eerste, de, um, om tien over tien, Maaike Broksterman, looptraining voor kids. Om 10:25 uur Gert-Jan Bluis over de Olympiatour, die niet doorgaat. Die gaat niet door, dat is jammer. Ja, dat is heel jammer, ja. 10:40 uur 40 komt uh, Hans Houweling, die gaat vertellen over euthanasie bij mensen met dementie. Hij is van het Alzheimercafé. Elf ja. uh, uur 10 Willem Paap van Sociaal Zandvoort gaat praten over het potje 50+. Ja, dat pas ik ook wel in. Ik ook. Ik <laughs> ben benieuwd. Eens kijken wat eruit komt uit ja, zo'n potje. Ja. 11:25 uur 25, Los Zand, theatersport, dat komt Leo van Es komt daar iets over vertellen. Het is heel erg leuk, kan ik al zeggen. 11:40 uur 40, de Nieuwjaarsconcert in de Agatha Kerk En daar komt onze collega Irene de Jager wat meer over. Ja, zij, is, uh, uh, zij zit in het bestuur van de stichting okay. Nieuwjaarsconcert. En zij gaat ons een beetje uh, vertellen hoe dat allemaal Water. werkt. Goed, wij leuk. zitten natuurlijk in Hotel Hoogland. En uh, vandaag de techniek Pascal van der Beek. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal. De koffie en het water is geschonken door Gert van Kuik. Hij kijkt altijd wel een beetje boos, maar we krijgen zo <laughs> wat van hem. De presentatie, Gery Rutte. En ik zelf een beetje natuurlijk. En uh, we doen een stukje muziek en dan gaan we met uh, Mike praten. Sunday morning The candles have burned to their end Found the pictures we've taken And now I'm awakened And sleep my invisible friend So I'm staring The hands off my wall Seems both of us just hang around Got no one to want me in A woman of God He'd be there in a minute The heat won't diminish Een rustig stukje muziek van Caro Emerald was dit. Uh, niet zo rustig is natuurlijk het hardlopen met Mike. Mike Broksterman, uh, looptraining, kids voor de squieren. Uh, doe je dat in samenwerking met uh, Sportservice Noord-Holland? Uh, goedemorgen of? Ben en uh, andere mm. collega's. Goedemorgen. Uh, hier, hier voor allemaal, allebei de beste wensen en ja, voor, de, voor, zo, heel, ja. uh, voor heel Zandvoort ja, natuurlijk. Ook. Um, ik doe het uh, samen in, uh, in, uh, in samenwerking met uh, sportservice de sportservice Heemstede Zandvoort. Met uh, Stefan van der Pol. En de trainingen geef ik samen met uh, deci, de DC Ray uh, Rijmerink. Ja. En dit doen we al uh, voor het vierde jaar uh, deze, uh, dit uh, kalenderjaar. Het is uh, vier keer, het uh, jaar de vijfde keer. Dus jullie hebben eigenlijk een, een jaar uh, niet gedaan. Maar uh, daar uh, werd ook kidsrun gedaan. En wat losjes. Daarna is er een soort structuur ingekomen. En jullie zijn nu... Uh, met de kinderen bezig. Men schrijft in bij jullie. Hoe werkt dat? De inschrijving die gaan via de, via de scholen. Het is een samenwerking met de scholengemeenschap van Zandvoort. De Blauwe Tram en de, en de Golf. En uh, eigenlijk de hele organisatie wordt gedaan door sportservice Heemstede Zandvoort. En dat gaat uh, de afgelopen jaren hartstikke goed. Dat kan via de, de, via de website en de jeugdsportpas uh, wordt er ingeschreven. En uh, samen met even verzorg ik de trainingen. En, de, en hoe oud? Hoe, wat is de leeftijd? De leeftijd van de kinderen die mee kunnen doen? De leeftijd is van, uh, vanaf een jaartje of zes, zeven tot uh, twaalf jaar. En het, uh, wat we het graag uh, weer willen dit jaar is dat we twee verschillende leeftijdscategorieën maken. De eerste groepen uh, dan De jongere dan jonger. kinderen. Ja, ja en, en, en De ouderen. Ja. Ja, ja. Klopt. En dan kunnen we daar uh, specifiek uh, voor gaan trainen. En uh, uiteindelijk uh, eindigt dat dan op het circuit. En dan kom ik straks even terug op het begin. De uh, kids run. Hoe wordt er gelopen op het circuit met, met de kinderen? Nou, het circuit is natuurlijk groot. Een aantal deelnemers gaat daarna naar het strand over en komt weer terug door het dorp. Kidsrun is wat korter. Ja, klopt. Inderdaad. Uh, er zijn allemaal verschillende runs bij, uh, bij de circuitrun. Maar wij lopen met de kids. Lopen we 2 kilometer of 2,2 is het volgens mij over het, uh, over het circuit. En um, dat uh, gaat eigenlijk alle jaren hartstikke, hartstikke goed. En dat is dan weer de organisatie van Le Champion die ja. dat allemaal regelt. Ja, ja. En, um, dan wordt er een, een algemene warming-up gedaan en dan gaan de kids over het, over het circuit om de wedstrijd te lopen. Heb je dus nee? uh, hele jonge kinderen en wat oudere kinderen? Die, uh, die komen van school af. Jullie, jullie zetten het uit bij de school en die melden zich bij, bij jullie aan. En dan gaan jullie lopen. Maar hoeveel kinderen komen er nou ongeveer van welke school af? Nou, we begonnen drie jaar geleden, hadden we ongeveer de animo van. 20 kids verspreid dus over de twee groepen, maar afgelopen jaar zaten we aan 35 kinderen voor twee groepen, dus dat bij elkaar ja. ongeveer 60, 70 kinderen hadden we. Het steekt aan dus. Het steekt aan, het is een, eigenlijk een, ja. een ja. best wel groot uh, succes. We vinden het ook hartstikke leuk uh, om te doen eigenlijk. En uh, we hopen dit jaar uh, om uh, weer zoveel uh, ja. aanmeldingen ja, te hoe krijgen. Gaat die, hoe gaat die training? Hoe, gaat die, hoe, hoe kunnen kinderen gaan trainen? Wanneer kunnen ze gaan trainen? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. We gaan uh, uh, trainen op de, op de woensdagmiddag. Omdat we zoveel, mensen, of zoveel mogelijk kinderen willen triggeren die uh, uh, daarnaast uh, ook uh, nog niet aan een sport doen. Zeg maar, omdat het bewegen gewoon een heel gezond uh, aspect ja, heel is van de, de opvoeding. En uh, we gaan uh, dit jaar hebben gekozen om drie keer te gaan trainen bij, uh, bij de gemeenschap De Golf. Dan gaan we een, een run door het dorp doen. Dan zetten we een klein rondje uit dat de kinderen kunnen gaan lopen zodat ze gewend raken aan een afstand te lopen. En dan gaan we nog drie keer de hoogte van het, uh, van het pannenkoekhuis bij, uh, bij, de, bij de rotonde tegenover Nieuw Unicum. Ja. Gaan, we, gaan we daar uh, nog, uh, nog trainen met verschillende oefeningen en spelletjes om het voor de kinderen ook leuk te houden. En uh, dan sluiten we nog af met een uh, met een dorpsrun uh, voor de tweede keer. Zodat de kinderen gewend zijn om uh, die afstand te lopen die ze ook op het circuit uh, krijgen. Ja. En lopen ze het uit allemaal? Ze lopen het allemaal uit. Oh. En dat gaan ja. we dit jaar ook weer uh, voor zorgen. Heel goed. Heel dus uh, rustig aan het beginnen. Ja ja? ja, ja. En uh, ze vinden het ook uh, eigenlijk allemaal hartstikke leuk. Het is uh, ze, uh, vooral dat je uh, dat je met een beetje sport en een beetje spel bezig bent. En dan, ja, uh, speel, spelende wijze hè? Ja. Dus er komen ook tikkertje, kat en muis, uh, het, uh, het kleurenspel. Dat zijn verschillende soorten die we allemaal aan bod uh, laten komen. Rondjes om de school rennen. Dat is natuurlijk ook hartstikke ja. gezellig. Ja. Verstoppertje. Rondje, om, rondje om de rondje kerk, om de kerk de, of rondje om de school. Ja. Ja, ja, ja. Inderdaad. Verstoppertje. Dus dat is ook leuk. natuurlijk hartstikke leuk. Ja, leuk. En dan staan ze opeens achter je. En dan, uh, je, uh, hebt, uh, je zei net dat ze gewend raken aan het lopen op asfalt is dat is dat uh, ik zie heel veel mensen lopen op asfalt, maar uh, is dat niet uh, erg zwaar? Uh, op het strand loop je wat zachter, denk ik. Nou ik, uh, ik bedoel eigenlijk gewoon een gewend raken aan het aan het lopen, aan de afstand. Okay, ja. Dus ik uh, misschien zei ik asfalt, maar ik bedoel eigenlijk afstand. Okay. En. Uh... Nou, het is natuurlijk uh, wisselend. Het is op, uh, op het strand is het eigenlijk weer wat zwaarder. zwaarder omdat je een he, beetje ja, wegzakt. Ja. Ja. Maar uh, je moet een beetje wel gewend raken om het te lopen op, op de straat. Omdat je een beetje die klappen krijgt natuurlijk. Hmm. Maar daarbij is uh, goede schoenen natuurlijk hartstikke, hartstikke belangrijk. Ja. Hebben ze die ook? Die hebben ze ook. Want ja. ze ook... Uh, ze moeten ook gewoon voor de gym, gym les hebben ze ja, ja. ook gewoon oh, ja, goede schoenen nodig. Schoenen, ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik weet wel dat wij moesten binnen- en buitenschoenen hebben. Dus ja, ja, ja. Ja, ja, ja, klopt. Ja, dat ja. is nu ook weer heel anders. Klopt. En de prijs, wat, wat kost het om, om mee te doen? Um, de vorige jaren werd het allemaal gesubsidieerd door de, door de gemeentes van Antwoord en door de sportservice. En uh, dit jaar kost het uh, 5 euro per, uh, per kind om mee te doen. Okay. En daarvoor krijgen ze dan de acht lessen van, uh, van ons. Oh, dat is allemaal inclusief. Ja. En uh, ook de inschrijving uh, voor de run en dan krijgt een t-shirt nou, om, uh, om mee te doen. Ja. ja dus ja. eigenlijk, uh, eigenlijk ja. voor niks. Hoewel, ja. 5 euro is natuurlijk nog steeds 5 euro, Wel, maar, maar voor zoveel... Voor en, shirt, en je mag meedoen op het, uh, op het circuit. Ja, dat is wat normaal gesproken heel... wel uh, duurder is als je inschrijft bij uh, de ja, champignon. Ja, ja. uh, dus het valt allemaal best wel mee. Hoeveel is er nog te trainen? Want we zijn natuurlijk al onderweg. Ja, ja inderdaad. Er is, uh, er is op 24 maart is natuurlijk de run ja. En wij willen ons programma willen we op 30 januari gaan starten. Dan kunnen we ja. nog acht weken kunnen we flink aan de oh, slag. Is het is een uurtje. Ja. Dus... Uh, en, uh, Daarin kan er nog, nog veel verbeterd worden. En, uh, daarnaast zijn er ook veel kinderen die natuurlijk zelf al op een sport zitten. En zelf al uh, wat aan de conditie doen. Maar uh, in die zin is er nog wel aardig wat te is, trainen. Is nog wat te trainen, ja. ja, ja het ook lopen is natuurlijk heel wat anders dan ja. hockey of uh, voetballen. Ja, of, uh, ja zeker. Het is een andere sport. Vijf um, euro. Waar kunnen de mensen zich nu nog opgeven? Want jullie beginnen uh, eind van de maand. Ja. Dus er kan opgegeven worden kan opgegeven worden het gaat allemaal via de jeugdsportpas en dat is in uh, in Zandvoort uh, en op de scholen is dat een uh, is dat wel algemeen bekend hoe dat gaat. Het gaat ook via de via een website hoe er ingeschreven ja. moet worden. En uh, nou ja, voor andere vragen zijn kunnen natuurlijk altijd naar, uh, naar onze website of naar um, naar de Steven van der Pol van... Uh, ik heb hier uh, www.zandvoort-actief.nl. Dat, dat, uh, dat is de gemeentelijke de sportservice uh, noord Ja. Heemstijde Zandvoort. Ja, klopt. Je dus moet daar, uh, je moet opgeven, denk ik, voor een bepaalde datum? Ja, dat is... Naar mijn mening was het volgens mij 20 januari. Oké. Okay. Dat, uh, dat er opgeven kon worden. En dan kunnen wij... Uh, dan hebben wij nog tijd om... Uh, om een indeling te maken. Ja, ja. Ja. Maar ook als er dan daarvoor niet is. Dan kunnen we natuurlijk wel nog iemand ertussen schuiven. Tuurlijk. Want ja, meer animo. Mere... Uh, ja. Dat je heel veel kinderen op die, ja. ja. die circuitrun krijgt. Er doen al 12.000 uh, mensen totaal aan mee. Dus uh, liefst ja. ook nog een uh, paar honderd is... kinderen ja. erbij. Zeker Leuk. Ja. Ja. Leuk. Zeker. Zeker. Ja. Mike, uh, ik denk dat wij uh, ja, genoeg ik weten. Ik hoop dat er heel veel kinderen uh, dit ja. horen. En anders ouders met uh, sportieve kinderen. Die dus zich gaan opgeven bij WWW. Zandvoortactief.nl En uh, hebben jullie nog een eigen website? Uh, ja, ik uh, geef zelf training in, uh, in Zandvoort. Ja. En uh, dat is uh, met Quattro BT. En uh, wij geven op, uh, op, uh, op zaterdag training om half, uh, half tien. Dus mijn uh, collega is nu aan het rennen over het strand. Ja. En, op, uh, en op woensdagavond vanaf half acht tot kwart voor negen. Aan, uh, aan volwassenen dus ook voor de sportieve ah, ouders oké okay. uh, is er uh, is er mogelijkheid om te sporten is Het is uh, bt .nl. ja kijk daar kan je dus ook ja, op dat geven dat is ook mooi ja mike bedankt hartstikke en, uh, bedankt. We, zien bedankt. We, uh, bedankt. we zien we zien ze wel weer door het door ja, ja. ja. hartstikke bedankt me. dankjewel Mike wel meantime Sound of the river you're stopping, you're holding guitar George, He knows all the chords Man is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing If there's new guitar, is all he can't afford When he gets up under the lights play his bass Sweeping it up Friday night with the Sultans with the Sultans of Swing In yeah. a crowd of young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 Sometimes they play Creole Creole Sultans, we are the Sultans. Rustig Dias Stage muziekje met de Sultans of Swings aangeschoven. Gert-Jan Bluis van het CDA 1, goedemorgen. Goedemorgen. U goedemorgen. heeft gisteren uh, aardig doorgebracht in de uh, nieuwjaarsreceptie. Ja, we zijn alle alle nieuwjaarsreceptie gaan we af. En ze liggen mooi op schema zo. <laughs> ja. In 2, 3, 4, 5 en zes. Een... nog even naar de kamer, zeker? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja nou, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. nog een kleine borrel voor Intimie met oma Jos. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over hebben, uh, een beetje over geld in antwoord, wil ik hebben. En, en de aanleiding daarvoor was uh, de, de tour door uh, Zandvoort, eigenlijk door Nederland, uh, met veel bombari vorig jaar binnengehaald. Uh, daar is het contract afgesloten, dat ging over heel veel geld. Uh, hoe is die besluitvorming gegaan? Ja, die besluitvorming is eigenlijk uh, wel een beetje ad hoc gegaan ja. natuurlijk, want dat, dat komt dan in één op ons pad. Zoiets komt ook in één op je pad en, uh, nou, en daar was, uh, kwam een heel positief advies vanuit het college... Met, uh, met, met daarbij uh, het voorstel om uh, gedurende drie jaar een dus, uh, contract aan te gaan met ja. toer Dat zou de gemeente drie keer 30.000 euro kosten. Dus mm -hmm. 90.000 euro. En dat moesten we van tevoren moesten we dat, uh, dan betalen. En, maar het was allemaal heel positief. En nou ja, alles erom eraan. Dus dat was, uh, nou, dat was de meerderheid van de gemeenteraad... Uh, voor. In het kader zeker van, als je kijkt hoe Zandvoort zich ontwikkelt, dachten we, nou, we kunnen wel een beetje wat evenementen gebruiken, Zandstructuren, en dat soort en op vaste tijden, vaste evenementen. Ja. En dan niet voor één jaar, maar voor drie jaar. En, en als je kijkt naar de circuitrun, dat was heel positief, dus dat werd ook een beetje naar gekeken. Nou, dan hadden we zo'n hoop van, dat is positief, ja. en 30.000 ja. euro, laten we dat doen. Nou, toen kwam het natuurlijk, toen viel het allemaal, uh, viel het allemaal wat tegen. Maar even terug naar de, de financiën, want daar gaat het dadelijk een beetje over. Er is toen drie keer 30.000 ja. euro betaald. Ja. Dus dat moest direct... Voor drie thouden. jaar. Voor, voor, drie jaar. Drie jaar okay. voor drie jaar. En, en plus natuurlijk... Uh, ja jongens, maar dat kost meer geld. Want dat kost... Uh, er zit wat ambtelijke ondersteuning ambtelijke aan. ondersteuning. En, en, en, en, mm. en nog wat out of pocket kosten noem ik dat. Maar een groot deel van die kosten... zitten natuurlijk al lang in die organisatie. Ja. Dus, dus dat, daar kun je wat iets anders naar kijken. Maar oké, okay, dat uh, komt toch gauw op 30.000, 40 40.000 euro. Schat ja. ik zo in dat het meer kost per, per keer. Maar ja oké, okay, dus het, het was geweest. En, en, en toen kwam... Uh, nou, er waren al bepaalde partijen tegen natuurlijk. En, en, en dat wordt alleen maar sterker in het kader van bezuinigingen en veranderingen. Hmm. Zeker als je kijkt naar de financiële positie van Zonvoort. Dus, ja. dus toen is er een evaluatie heeft er plaats gevonden. En, nou, en dat, daar is weer over gesproken. En Uit die evaluatie kwam het college zelf eigenlijk met het voorstel... nadat er een uh, abonnement was ingediend uh, om eigenlijk eerst te stoppen en, of te onderzoeken... dat het uh, toch niet zo was gelopen als dat het was gegaan. Nou ja. in, die, in die evaluatie uh, is, is ook bepaald... Het is uitgekomen dat een aantal dingen niet goed gelopen zijn door die organisatie. En uh, wat ik begrepen heb is dat het college een, een, een gesprek heeft gehad met, met de organisatie. Daar is, is een, uh, iets uitgekomen om het dit jaar en volgend jaar anders te doen. Ja, ja want dingen die eruit kwamen is dat de, de publiciteit die ze zouden regelen via televisie en op allerlei manieren, dat, dat kwam er niet uit. Dat was één. En ze gingen natuurlijk verder praten over... Want de, de zouden, uh, we zouden de start krijgen, midden etappe en dan de eindetappe. Dus eigenlijk opbouwend. Mm. Nou, toen bleek ook weer tijdens die, die gesprekken dat zo'n eindetappe ook, uh, ook wat moeilijk te doen was. Dus mm. weet je, men ging zich wat meer indekken. En, en toen kwam het college, Ja, moeten we dan wel doorgaan? Dus ik, dat soort argumenten spelen ook een rol bij die besluitvorming. Maar wij hebben gewoon als gemeenteraad besloten om dat te doen. En ja. we hebben het geld uitgegeven en ik zie niet... Want dat, dat is dus nu de discussie. Ik was een van de weinigen die zei. jongens moeten we nu wel stoppen. Ik bedoel. Dat is ook typisch Zandvoort hoor. Dit, dit, wat je... nu weer gebeurt hier in Zandvoort. Want dan lukt iets niet. En, en dan het allemaal, en, en, dan zijn we allemaal weer teugen. En dan gaan we allemaal weer roepen. En dan vinden we honderd argumenten. Maar er is niemand die argumenten. weet ook niet bij de ondernemers. Hoe kunnen we dat wel beter krijgen. Uh, wat en, je mist. En, en, en, en dan denk ik van. Geef het dan een kans. We hebben het geld al uitgegeven. En ze kwamen met een alternatief voorstel. Want dat zou ons bijna niks meer kosten. Ja, er was ingeschat dat het jaarlijks ook nog eens die 40.000 euro zou kosten. Ja. En het voorstel was nu, voor 7.000 euro zou dan de tweede etappe naar het circuit gaan enzovoort. En dat zou veel minder kosten. Ik zeg, ja, dat geld hebben we al uitgegeven. Want u kunt echt niet verwachten dat we dat geld terugkrijgen. Nee, nee, nee. Nee. Dus ik zeg, dus we gooien eigenlijk nog veel meer weg. Plus we gooien de mogelijkheid weg om er wel wat van te maken. Oh, dat... En dat, dat vind ik een dat is beetje jammer, eigenlijk dat is te weinig ondernemersgeest, zowel in de gemeenteraad. Als bij de ondernemers, als bij het bestuur. En daar heb ik over gezegd. Want ik zeg, nou, ik wil het nog een keer proberen. Maar er was geen meerderheid voor. Nee, dan gaat het niet door. Dus maar... Daadkracht noem ik dat. Hè. Je besluit iets en vervolgens doe je ook iets. Maar niet uh, dan zeggen van, we stoppen er maar mee. Het is natuurlijk jammer, want je, uh, uh, het eerste keer is het evenement... Uh, uh, nou, ik wil niet zeggen in het water gevallen, maar minder als dat er van, van verwacht is... Nu krijg je niet de kans om het te uh, doen. Om het te goed doen. te maken, hè, weer. Ja. Nee. Voor, ja. voor ja. helemaal niet zoveel uh, ja. veel geld. Terwijl, nee, we hebben het uh, al uitgegeven. We hebben, we hebben, kijk, als je geen best... kijk, als we hadden al afgesproken, we evalueren na een jaar. En daarna stoppen we ermee en dan gaan we uit elkaar. Dan vind ik het al een ander verhaal. Maar je gaat een contract houden voor drie jaar. Ja, ja je gaat een contract voor ja. drie jaar ja. Ik vind de uh, uh, organisatie dat niet raar. Het woord contractbreuk is hier al een keer ja, ja, gevallen. Ja, ja, ja, die vinden dat raar. Maar ja, misschien vinden ze het helemaal niet zo erg. Maar misschien is, Kijk, er, zijn, er kwamen wel wat dingen naar voren, dat, dat hetgene wat ze zich voorstelden bij de, de derde keer, bijvoorbeeld een etappe door Zonvoort, mm. dat, dat stond ook in de evaluatie, dat daar ook problemen door zouden ontstaan. Dus konden ja. zich, ze hadden zich waarschijnlijk toch ook onvoldoende ingeleefd in, in de materie van mm. hoe ze dan zo'n etappe door Zonvoort ja. te veel obstakels Maar ja, dat is volgens mij niet alleen in Zonvoort, want het is, in is heel overal Nederland. zo. Ja, dus ja, ja, nee. bij, bij elke koers. Ja, ja, we zijn gek op drempels en ja. versmallen, ja. Hè, dus uh, waar is dat niet, hè? Uh, het woord de daadkracht is gevallen. Daar wilden we het ook even over hebben. Uh, we wilden even, he even helder hebben dat de Tour door Nederland niet doorgaat. En dat er eigenlijk geld weggegooid is. Daar zijn we het dus over eens. Ja. Um, gaat hij helemaal niet door in Nederland? Niet? Nou, in Nederland niet, gaat niet. hij door, oh, maar, ja, maar niet in Zandvoort. Okay. Uh, daadkracht en, en besluitvorming uh, ik wil eigenlijk ook nog even over de financiën Maar laten we het eerst over de daadkracht hebben Mis jij dat binnen de uh, Binnen de raad En als ik een paar uh, voorbeelden mag noemen uh, De Watertoren, de Middenboulevard uh, LDC ja. ja, ik mis dat zeker Zeker als je uit het bedrijfsleven komt Waar je geacht wordt nu helemaal Keuzes te maken Want draag, draagkracht heeft in dit geval heel veel met keuzes maken ja. En op tijd je keuzes maken En je beslissingen nemen Ja, dan zie je dat dingen gewoon veel en veel te lang duren. Hoe komt dat? Want er zitten toch 17 nou, dat, mensen die wat, ja, uh, nou, maar wat dat doen. Komt, nou, dat, dat komt, omdat wij, wij, wij hebben democratie in Nederland. Ja. En dat, uh, dat kost, dat kost uh, energie veel veel tijd en toch? tijd. En, en het zijn eigenlijk, er lopen drie bestuurslagen. Ik noem het bij, er zijn eigenlijk vier bestuurslagen mm -hmm. in Nederland. Want je hebt de grijze kolonnen, dat, dat zijn de, de, de burgers en, en de actiecomités heb je, ja. Dan heb je de gemeenteraad. Dan heb je de, het college. Veel en schrijven, hè? He? Veel ja, en, schrijven. En je hebt, en je hebt de ambtelijke organisatie. Ja. En, uh, en, en wij, wij, wij moeten het toch hebben van de voorbereiding weer van de antelijke organisatie naar het college. Ja, en dan grijpen wij wel eens in. En dan, dan pakken we die door. Zoals, kijk, met het parkeerbeleid hebben wij ingegrepen. De, ik denk dat dat goed was. Maar vervolgens wordt het niet doorgepakt. Maar ja, op... en, en, en dan, nu met het parkeerbeleid zie je dat het, nou ja, dat, dat duurt ook wel te lang. Ja, wat, over het Parkeer. parkeerbeleid, en dat is een uh, die ik. ...in datzelfde rijtje nog even niet genoemd heb... ...want die hoort eigenlijk ook in dat rijtje thuis... van ...waar ik verwacht dat de besluiten genomen zouden kunnen worden... Um, ...er wordt iets op tafel gelegd... ...want het parkeerbeleid ligt natuurlijk al jaren op tafel... ...en dan schuiven we het weer terug naar de wethouder... ...is het niet dus... Uh, ...alles, tenminste wat ik zo zie... ...wordt er heel veel teruggeschoven naar het college... Ja, maar aan, ...de raad vindt dat het niet goed is... Ja. ...maar aan de andere kant hoor ik... Uh, de, mijn, uh, ...raadsleden zeggen het college moet doen wat wij willen... ...ja en dan moet, moet het raad wel... Dat ook doen en dus dat, dat ook vaststellen en, en dat ook besluiten wat, wat ze willen. En dat gebeurt dus gewoon te weinig op dat soort punten. En dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat ligt aan de gemeenteraad zelf. Dat ligt aan de capaciteiten waarschijnlijk ook van de gemeenteraadsleden zelf. Mm -hmm. en, en, en, en de kennis die we hebben. En, en de systematiek die we ondertussen hebben met het dualisme is, is ook niet helemaal ideaal. Want wij, worden, wij krijgen heel veel informatie... En dan uh, krijg je informatie toegeschoven, bijvoorbeeld over die scholen, dat komt zo in de orde. Dan krijg je ongeveer uh, zeven maanden geleden een stuk. Ja. En dan reageer je erop. En dan zeg je, daar ja, wil ik dan wel eens even heel goed diepgaand over hebben. Wat hier staat. Ja, maar dat is nog niet rijp voor bestrijdvorming. En ik krijg, ik krijg altijd te, te horen dat ik voor de, de wagens uitloop. Maar reageer dus vooruitzien. Ja. Dus ik wil voor, vooruitzien. Ja. Nou, dan laat je dat maar weer even lopen. Dan duurt het je allemaal veel te lang. Dan neem je op een gegeven moment in juli een, een besluit... zeggen jongens, nou wil ik toch wel eens van het college weten... hoe dat met die scholen verder moet... want het, we kunnen niet op vier locaties doorgaan... we moeten bezuinigen, dus ga eens kijken... hoe we dat anders kunnen doen... en dan komt er... uiteindelijk wordt er... Een, een, naar mijn benedening een te dik rapport gemaakt... maar dan maakt het uit, Met komen al die argumenten... ook weer ja. over tafel, die ik zeven maanden geleden... ook al heb gezien, terwijl ik zeven maanden geleden... misschien een beslissing had moeten nemen... bijvoorbeeld over die Grettebach-Mavo... als die dat doet... doen we dat... Dynamaren. Wil Dunemaren wel door? Wie lopen de risico's? En nou, dan gaan ze uitzoeken. Ja, nu, nu zitten we wel even over die scholen, hè? Daar nee, op, maar het gaat over het gaat mij over het proces. En die ja. processen, dus, dus dan moet de gemeenteraad zeggen: nee, dan willen wij nu daarover besluiten. Dus eigenlijk moet je dat zo'n stuk. Maar waarom doet de gemeenteraad dat dan? Nou ja, omdat het een van het college hoor. Ja, maar het is nog niet rijp voor besluitvorming, dus wacht nog maar even. Maar dan, als, dan, gaat het, dan gaat het langer duren. En als, als er door diverse uh, raadsleden wordt geroepen... ...het college uh, moet doen wat wij willen. Ja. En het wordt ook door het college gezegd... ...wij doen wat de raad wil. Tenminste, dat heb ik al een paar keer gehoord. En jij vraagt daarom, dan zou ik ook wel antwoord willen ja, hebben, Ja, oké, okay, maar het, doet, het college doet het niet helemaal. Want, en daar spreek ik ze ook op aan. En als je ze dan op aanspreekt... Ik noem even een voor, mm -hmm. voorbeeld, erfpacht. In de, met de erfpacht ja. hebben we met het college afgesproken... ...dat er geen euro begroot wordt... Voordat we het definitief hebben, het gebeurt dus niet. Dus ik word echt heel erg kwaad op de wethouder Financiën. Ja. En ik, ik zeg jongens, dit kan echt niet zo en er moet ingegrepen worden. Ik krijg van mijn, van mijn collega's amper een respons erop. Amper respons erop. Van andere, van andere fracties. Ja, en ik ben zelf een coalitie ondersteuner, maar dit kan dus echt niet. Nee. Wat doe je dan vervolgens? Dan moet je dan die wethouder. Als CDA dan weg gaan sturen. Nee, pas als de meerderheid van de gemeenteraad vindt dat dat moet is. En dat, dan moet dat gevoel ook ontstaan dat die wethouder dat niet goed doet en dat dat ja. niet zo kan. Maar als dat niet gebeurt, dan iedereen houdt zijn mond. Ja. Om wat voor ja, reden ook. Ja, dan ook. Dan, dan ja. Maar ja. dan kom je dus weer terug bij daadkracht en besluitvorming. Dan moeten moet burgers maar over een jaar besluiten wie daar dan wel daadkracht kunnen tonen in een gemeentebestuur kunnen neerzetten. Ja, want we gaan uh, natuurlijk ja, volgend jaar weer uh, naar, uh, de, naar de verkiezingen toe. Ja, want we ja. hebben natuurlijk een gigantisch probleem in Zandvoort. Uh, we, hebben, we zitten financieel zitten in, in zwaar weer. Maar dat zijn we niet de enige gemeente. Ja. Maar eigenlijk moeten er stappen gemaakt worden in Zandvoort. Ja. Want, want wat, wat wil Zandvoort over 15 jaar nog zijn? Willen we een, een, een, een, een dorp zijn uh, waar mensen alleen maar wonen... ...of ja. willen we nog steeds een toeristengemeente zijn? Nou, dan moeten er dus dingen gebeuren. En dan moeten er dus gewoon keiharde keuzes gemaakt worden. Nou, wat ik een beetje proef is uh, uh, dat er te afwachtend in die raadzaal gezeten wordt. Ja, ook in de, in de raadzaal, maar ook, ook binnen het college en, en de organisatie gaat het allemaal natuurlijk veel, veel te lang duren. En, en, en de, we gaan een heleboel dingen dus niet goed. Kijk, de overheid moet nu voor het eerst, net zoals in het bedrijfsleven al vijf jaar aan de gang is, mm -hmm. met minder geld met veel, zelf, do ja, veel doen. doen ja. Ja. Nou, dan moet je da dan daarop inspelen. En als je dan een begroting voorgeschoteld krijgt, die in principe sluitend is... En dan komt er een najaarsnota waarvan afgesproken is dat die najaarsnota voor, voor de begroting komt. En mm. hij komt niet. En ook daar heb ik wat van gezegd. Ja. Nou, dat, ik zeg, dat kan niet. Dus wat doe je dan als gemeenteraad? Ik krijg geen meerderheid om, om, om echt keihard in te grijpen. En neem we een abonnement? Dan zeg ik, nou we nemen dit volgende abonnement aan. Wij willen nu per kwartaal van het college verantwoording mm. van het beleid. Want en wat, en wat we afgesproken hebben doen ze niet. Dus nou, dat wordt dan gewoon aangenomen. Er was een voorstel om uh, de meerjarenraaming uh, maar aan te nemen en dan te dekken voorlopig uit de algemene middelen. Wij zeggen, daar beginnen wij niet aan. Wij nee. hebben een begroting aangenomen, die is sluitend. En dat die niet helemaal sluitend nu is, dat is uw eigen schuld, want dat u ons beter moet informeren. Dus u zorgt. Nou, ook een abonnement. Dus de najaarsnota is niet aangenomen. Ik heb gewoon al op het CDA weer een abonnement geschreven. En het is met de dekkingsvoorstellen precies hetzelfde ja. gegaan. We hebben we ook een eigen verhaal geschreven. Zeg. U gaat op korte termijn dat doen en op lange termijn dat. En dat... Dus er gebeurt wel wat. Maar, en dan moet er nu doorgepakt worden. Wat ja. doen we op korte termijn en wat, en wat gaan doen we op lange termijn doen. Ja. Dat ligt ja. dus nu wel weer bij het college. Even over Zo de... werkt dat wel natuurlijk. Ja, ja natuurlijk het gaat ja. weer naar het college. college komt bij jullie. Maar uh, wat mij dan wel eens verbaasd is dat uh, een aantal dingen gewoon niet gebeuren. Maar die hebben we al uh, gehad. Er staat nog wel wat te gebeuren. De huisvesting van uh, de nieuwe scholen. Ja. De Gerttenbach en uh, de oranje Dat moet ook een paar stuivers gaan kosten. Ja. En uh, is dat wel zeker dat die scholen dan bij elkaar blijven? Nee. Nee, kijk, het, het idee was... Het probleem was van... Wij zien uh, dat uh, het aantal leerlingen in, in Zalvoort het uh, neemt af. Uh, we schatten... Ik heb niet de getallen 100%, maar ik zeg, stel even dat we duizend leerlingen hebben. Hmm. Dus er is ruimte voor drie basisscholen. Maar, dat zijn we nu even aan het onderzoeken... Als je kijkt hoeveel kinderen er in Zalvoort geboren worden... Dat is niet in verhouding... De laatste drie jaar Landelijk. tot, tot, ja. tot wat, wat er gebeurt. Dus, dus je kan bepalen dat, dat er nog verder een krimp is. Dus wij zeggen van, en dan hebben we nog de geld, dat mag wel Dus wij zeggen van daar moet wat gebeuren misschien mm. om te kijken hoe we dat anders kunnen gaan doen. Nou, vandaar dus dat wij een abonnement of een motie hebben ingediend om dat te laten uitzoeken. Nou, dat ligt me voor. En daar komt het naar voren dat we voor 8, 9 miljoen. Uh, twee sch nieuwe scholen kunnen bouwen. Er is wat geld gereserveerd. Er is namelijk geld gereserveerd voor de oranje Nassau-school voor renovatie. Ik zeg maar even een miljoen. En er is geld gereserveerd al jaren voor de gebouwde krocht om het op te knappen. En we zijn gek van brede scholen. Dus wat, wat, wat, wat hebben ze bedacht daar in het, het clubhuis bij ons hier? Van nou, Als we nou... Dat wat er in de gebouwde grog gebeurt. samenvoegen met de oranje School, dat noemen we dan een brede school. en mm -hmm. we noemen we cultuur. hebben we in ieder geval die miljoen. ter beschikking. Ja. Dus is gewoon, is gewoon, eigenlijk gaat het over geld ja. allemaal. Ja, ja. Nou, dus zodoende is er dus wel wat geld gereserveerd. om dat te doen. Maar niet genoeg om die 9 miljoen te dekken. Dan heb je nog. de gertenbach die staat op een stuk grond. Nou, die grond zou je kunnen verkopen. dus dat levert ook weer op. Dus dan kan je. uiteindelijk. Bij wat, wat er dan aan gelden nog nodig is. Buiten wat er dus gereserveerd is. Dus er is zo'n 2-3 miljoen gereserveerd. Plus nog het opbrengsten. Moeten er dus zo'n 3,5 miljoen euro bij om die schuld. te doen. Maar uiteindelijk moet er gewoon voor 9 miljoen geld. Ergens vandaan komen. geleend worden. Ja. En die ruimte hebben we, die ja, hebben we niet. niet. En dat is dus een dilemma. Ja. En dat moet opgelost worden. Nou, doordat het onderzoek heeft plaatsgevonden. En de scholen hebben gereageerd, want de scholen die denken heel anders. En dat was ook geen van de verzoeken van ons. Ga in gesprek met die scholen ja. goed, want dat kwam er niet van de grond. Ook dat is weer zo'n proces wat te lang duurt. En in de eerste gesprekken kwam voren dat de Oranase school gewoon veel liever uh, renoveert en, en anders oplost. En uh, dat uh, de, de Grettenbach-Mavo helemaal niet kan garanderen dat ze er nog 15 jaar zitten. Ja. Dus dan had ik een vraag nu weer aan het college Waarvoor komt u dan niet in september terug? ...om ons dat te melden. Ja. En wat gaan we nu doen? Nee hoor, dan gaan we gewoon door met het rapport. Het kost ondertussen 20.000 euro. Hebben wij trouwens ook geen akkoord voor gegeven. En zo wordt er dan gewerkt. En dan krijgen wij straks te horen... ...maar het komt door de CDA-motie dat dit nu voor ligt. Dus krijg... Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat het er uh, ligt... Want we hebben nu alle componenten wat, ja. op een rij. Ja, ja, ja. En ik hoop dat we er een goede discussie over hebben. Wat we nu als gemeenteraad ja, ja. daarover gaan nou, sluiten. Dat hoop ik ook. Ja, ja. Gezien de tijd moeten we uh, dit een beetje stoppen. We kunnen natuurlijk nog uren doorpraten. Maar uh, <laughs> ik, ik, ik denk dat over het algemeen ja. jullie, uh, missen, wat ik bij jou uh, proef. En dat heb ik al bij een andere paar raadsleden geproefd. Uh, elkaar een keer ja. een schop onder de kom moeten geven. Een uh, beetje en actie, actie moeten actie, gaan doen. Actie, een actie. Ja. Ja. Ja. Jan Bluis, ontzettend bedankt ja. voor deze, Dank deze toelichting. Je Dank je wel. ¡Lista! Van het ja, Alzheimer-MC. Goedemorgen, café. goedemorgen. Ja. en jij gaat het hebben over dementie en uh, ja. euthanasie ja. bij dementie. Ja. ja, Dementie en het Leven zijn, ja. zo is de titel. Ja. En uh, ja, waar het om gaat, is dat natuurlijk uh, dat het uh, ja, het gaat om een aantal vragen. Het gaat om een aantal vragen van uh, welke keuzes kan je maken als je, als je, hebt, als je te maken hebt met dementie? En, uh, uh, dat gaat over leven zijn en wanneer moet je die keuzes maken. Want het ja. zijn vaak grote dilemma's. Dat ja. mensen denken van... ja, uh, de, uh, Euthanasie is in Nederland nu wel een, een breed geaccepteerd uh, goed. Dat kan. Hè? Er, zijn, er zijn wetten voor. Maar de vraag is natuurlijk altijd... Je moet altijd een wel overwogen keuze maken. Ja. Het probleem is natuurlijk dat je vaak doet met mensen met dementie. Dan kom je in termen van wilsbekwaamheid, wilsonbekwaamheid. Zijn mensen nog wel in staat om die keuzes te Want maken? Want als je, als je dementie... Ja? He, mensen ja? die dementie ja? hebben, kunnen dus geen... Uh, uh, euthanasie, uh, want je moet zelf toestemming geven. Ja, hè, nou ja, je, je moet zelf je keuze gemaakt ja, hebben. Dus ja, het is dat is kan een, een uh, ander niet voor je doen. Nee, nee goddank. nee. Dat, nee goed nee, dat dat niet kan. Nee, dat je, nee. Want dat, daar gaat de discussie ja. denk ik ook een beetje ja. woensig over. Daar hebben ja. we ook Bert Keizer uitgenodigd. Dat is een belangrijke... Uh, uh, een, een arts die daar heel veel mee te maken heeft. Ook nogal redelijk uh, de discussie daarover aangaat. Dus dat wordt een spannende avond, denk ik. Ja. ja. ja Bert heeft wel eens gezegd van ja, als je mensen, stel dat je mensen de keuze maakt dat, dat, dat de familie gaat beslissen, dan verlaag je mensen het in wezen tot ja, huisdieren. Dan ja. ben je het niet meer over dan mensen, heb je over huisdieren van, van, van, nou, van ja, uh, ja. Uh, uh, hij moet maar geholpen worden. Dat, dat, ja. die, dat soort keuzes kan je natuurlijk niet maken. Nee. Er is aan de nee. andere kant natuurlijk ook, als je in je leven, wanneer maak je nou die keuze? Als je weet dat je dementie hebt of krijgt. Ja. Dan kan je wellicht al een keuze maken. van Als het uh, op een stel het moment stelt dat ik dat en dat punt bereik. Dat ik niet meer mijn familie herken. Dat ik uh, ook vaak zeggen mensen. Als ik naar een verpleeghuis moet. Wat ook alweer vragen oproept. Want is het verpleeghuis dat ja. zo erg? Ja. Eh, misschien wel, hè. voor veel mensen is verpleegstuk een schrikbeeld. Maar eh, moet dat het ook zijn of heeft dat te maken met de cultuur in Nederland? Dat ja, zijn allemaal vragen die je oproept. Maar goed, je, als je van tevoren de keuze hebt gemaakt van als, als, dan. Ja, dan is het natuurlijk wel moeilijk dat op het moment dat het aan de orde is, wie bepaalt dat dan? Hè? Be ja. Is het nou op een gegeven moment als je in het verpleeghuis lekker aan het dienen bent, dat er dan iemand komt die zegt ja. van uh, het is nu. Kom maar, we hebben uh, afgesproken, ja, vandaag komt uh, ja. Het is tijd Moeilijk. voor de... Voor de ja. Dat kan dus niet. Hè? Dus ja. dat zijn allemaal ernstige dilemma's van hoe doe je dat nou? Nou, er zijn wel heel veel... Er zijn een aantal voorbeelden van nu al in Nederland. Ook al een aantal uh, situaties waar dat toch aan de orde is geweest. Dus, uh, maar goed, die staan wel heel erg... Uh, ja, dat zijn wel hele uh, kwetsbare onderwerpen, zeg maar, om het te gaan, van hoe doe je dat nou? En hoe, hoe zorgvuldig maak je je keuze? En ook artsen zijn er niet erg happig om, om daar altijd met zomaar gehoor aan te geven. Nee, nee, dat het, is, ik. het is natuurlijk best wel een, een, ja. een, een, een moeilijke discussie, ja. want uh, ja, sowieso, een moment... discussie over uitend natuurlijk. Ja, ja, is heel Kijk, uh, ja. het, het is uh, bij de zogenaamde normale mensen al een, uh, ja. een strijdpunt. Ja. Ja. Maar ja, uh, wanneer je, je dimensie kan in lichte ja. vorm herkend worden. Dan, uh, ja, nou, daar is natuurlijk te veel te veel herkenen, heel ja. veel te doen aan vroeg diagnostiek. Daar hameren we tegenwoordig ook wel op dat mensen zeggen dat je al in een vroeg stadium je laat diagnosticeren. Dat, dat de diagnose gesteld wordt. Dus ja. dat, daarmee kan je ook een aantal, aantal voorzieningen gaan treffen. Dus belangrijk dat je vroeg diagnostiek doet. Maar ja, maar ja als je dan in. Uh, dat wordt tegen mij verteld, van, ja? nou, je bent, bent aardig gauw, maar uh, dat constateert toch een beetje uh, dementie ja. bij jou. Ja, ja. Dan ga je natuurlijk niet gelijk denken van nou, als je mijn inrichting stopt, nee. dan, uh, dan hoef je nee, het niet. Dat meer. Dat nee, daar denk je niet aan. Nee. Nou ja, dus, dus... Maar je dementeert wel nou. verder. Ja, maar er zijn een aantal mensen die dat wel denken. Ja? Die, die dat wel denken. Die ze bijvoorbeeld ervaring hebben van, van familieleden of die ervaringen met kennis of vrienden. Ja, en als je ouder wordt, kom je toch vroeg of laat kom je daar wel mee. Ja, als je jong bent, dan ja. heb je er niet zoveel nee. mee te maken, weet ik uit eigen ervaring. Maar als je ouder wordt, ja, ik, ik werk natuurlijk al jaren ja. in dat vak. Dus dan zie je. Dan, dan ga je op een gegeven moment wel zien en dan zien mensen wel zeggen, nou ja, als het erger wordt, als ik, niet meer, als ik bijvoorbeeld incontinent word of als ik niet meer mijn kinderen kan herkennen of als ik ga zwerven of dat soort dingen, dan, ja, dan zou ik, als dat het vooruitzicht is kijk, nu gaat het nog wel op dit moment en nu kan, heb ik nog wel kwaliteit van leven zoals we dat dan noemen, maar als er ja. geen kwaliteit van leven meer is, ja, en voor iedereen is dat natuurlijk... Voor ja, zichzelf ter beoordeling, wat noem jij geen kwaliteit van ja. leven? Ja, voor sommige mensen noemen we ook vaak kwaliteit van leven. Als ik naar een verpleeghuis moet, dan ja. is dat voor mij geen kwaliteit van leven meer. Ja, ik, ik, ik, ik, heb, ik kan er wel vraagtekens bij zetten, omdat ik een verpleeghuis ken, wat zeer goed toevoegd is, maar goed. Dus, dan, ja, waar, dus, waar ligt dan ja. dat? Of, of, ja, ja, ja precies. Je het zelf ook. Ja, is al, het is ja. woensdagmiddag en ja. Ja. we hadden afgesproken ja. dat. Ja, ja. ja. maar, ja. maar ja. Ja. misschien dat als je daar. Ja. Uh, uh, met de mensen die zitten bingo, heb je ja. prima naar je zin. Ja, precies. Dus dat, dus nee, precies, dus dat maakt dat is het soort du ja, een duivels dilemma, zou je haar zeggen. Je kan van tevoren wel. Kijk, mensen leidt vaak het meest aan het lijden dat die vrees zegt, ja. zegt ze ja. wel. Dus ja. als je van tevoren denkt, oh jee, ik word een man, dus. Maar er zijn natuurlijk mensen met dementie die prima kwaliteit van leven ervaren. Dus daar hoef je niet en bij het goede. Een euthanasie in verpleeghuizen komt ook eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Het is meestal voor, voor, de, ja, ja, voor de situatie, in een, voor dat ja. door, dus in de thuis situatie of... Ja, uh, ja. Of, de, ja, familie, de, de familie en, en de familie, ja, die, ja, die ja. soms Komt is er veel op. vraag eigenlijk. Er is toenemend vraag naar ja. uh, hulp. Of hulp, hulp bij zelfdoding. Hè? Want ja, dat is ook ja. nog een heel ander onderwerp. Ja, maar ja. bij euthanasie is natuurlijk. De, dus, dus een, een vrijwillige wens waarbij er een, een actie plaatsvindt met een arts die, die iets doet waardoor je komt te overlijden. Maar die vraag die is wel aan, enorm aan het groeien bij dementie. Dus ik geloof, ik meen in een paar jaar geleden zijn wij van ruim een klein honderd mensen met beginnende dementie. Die dus nog zelf er een mening over konden hebben wij uit dementie toegepast. Dus en het is in die zin ook al toch wel een, een terrein waar... Uh, ook, want je, dat moet alle vier toetsingscommissies en weet, weet ik je wat. Je kan Je, dus kan, je, je kan niet zo. over, nee, Dus nee, al die, nee. die, die gevallen die worden getoetst achteraf de toetsingscommissie. En ja, er zijn ja, ik ja, geloof ja. het afgelopen jaar iets van een kleine honderd gevallen van uit een toegepaste euthanasie. Ja, uh, waar, bij hel, mensen, met, ja, dement, ja, bij ja, mensen ja. met beginnende dementie, ja. Dat komt wel voor, ja. Ja. Nou, goed. Maar nogmaals, met deze avond, daar hebben we Bert Keijzer voor uitgenodigd. En nogmaals, dat wordt een... Uh, Op denk het Alzheimercafé. Op het dat wordt een spannende avond. Ja, Aanstaande woensdag? aanstaande woensdag om 7 uur om eh tussen inloop om 7 uh, om uur in, uh, in uh het, uh, ook Zandvoort. Nou, pluspunt, ja. ook ja, Zandvoort pluspunt, moet ik tegenwoordig zandvoort. zeggen, ook Zandvoort. En uh, ja, nogmaals, dat wordt een, uh, een hele spannende afkoop Ik hoop dat er veel mensen ja, komen, want je merkt dat dat erg leeft bij mensen. Ja. Ja. Is uw verwachting, en we hebben het al uh, eerder gehad over het café er komen mensen met uh, ja. lichte mensen, maar ja. er komen ook familieleden. Ja, ja, ja, nee, met name is, familieleden. Is uw daar. verwachting uh, dat er nu meer familieleden komen? Nou, ik, dat is een goede vraag. Dat weet ik ja. Ik denk dat het een beetje 50-50 zal zijn. Ik verzie ook wel dat er wat professionals ja. komen. Maar ik, eh, ik, ik denk dat er toch ook wel veel mensen met dementie komen. Want we hebben er ook een aantal mensen. In. Ik, ik heb een, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden in het Alzheimer Café ooit een, een, een patiënt, zeg ik dan maar, met dementie. Die zelf al die keuze ja. had gemaakt met een beginnende vorm. Die er ook zeer overhartig over gesproken heeft. Nou, dat is heel het zal waarschijnlijk wel ook een, een, een, een professionele kant op gaan, die discussie. Ja, want, ja. nou, dat, ik hoop dat het ook een, emotioneel, het ook een, nee, een beetje emotioneel ja. wordt. Het mag een beetje warm worden, wat mij betreft. Nou, dat, dat, ja. dat, dat, dat heb ik wel, al. maar uh, als er uh, beroepsmensen ja. komen, ja. Ja. die kijken daar denk ik toch iets anders, anders tegenaan dan ja. degene ja. die het heeft. Ja, ja. ja dat is ja, waar. Ja. Ja. Ja, nou, dat emotiekant. Ja. Ja. En de professiekant zegt van nou, moeten we wel, moeten we niet, en waarom doen we het? Ja en nee. Ja, ja. ja. Dus ja. ik denk dat het wel aan de spanningsveld gaat worden. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat, dat nogmaals. En ik hoop het ook Maar dat, dat, dat dus eigenlijk dat ook. Dat ja, het een, dat een beetje begrijp. spannend wordt. Ja, dat het een leuke <laughs> avond wordt. Of een leuke avond is niet het goede woord. Dat, nee. dat het een spannende nee, avond Nee, het moet worden. een leuke ja. en leerzaam Een leerzaam nou, avond, de avond ja. Ja. Ja. Dus dat is uh, aanstaande. Haansteren woensdag. Pluspunt. Of ook in uh, de Vlemingstraat In, uh, Haar, in Zandvoort, Zandvoort Noord. Ja, bij het FOMA plein. Dan weet iedereen waar. Precies. Inloop vanaf 7 uur. Begin om half 8. Ik dank u hartelijk voor uw komst en ja. zeker voor de informatie. Ja. En uh, nou, u komt vast en zeker nog een keer vertellen hoe Ik het kom uh, nog loopt. Nog een keer vertellen. Ja. Dank, u dank u wel. Dank je wel. Ja.